7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal voorzitter Renier Kastelein... van vakbond De Unie. Hij legt bij ons uit waarom hij samen wil met CNV. En nu hoort de SP over hun enquête over het onder het gevangenispersoneel. Maar eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. De advocaat van de nabestaanden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... gaat een schadevergoeding eisen van de verdachte...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 Vorig jaar stapte de Unie uit de vakcentrale MHP... en daardoor is de bond ook niet meer betrokken... bij het overleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Om toch invloed te krijgen zoekt de Unie een nieuw huis... zei Unievoorzitter Kastelein. Zometeen een uitgebreid gesprek met Kastelein in het NOS Radio 1-journaal. Het grootste deel van het gevangenispersoneel... is erg ongelukkig met de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teven, Dat zegt de SP op basis van een enquête... Vooral de plannen om 2000 gedetineerden met een enkel band thuis te zetten stuiten op bezwaren. De medewerkers zeggen dat dit niet is uit te leggen aan slachtoffers van misdrijven. En ook zijn er zorgen over het ontbreken van begeleiding. Volgens de SP is ook al gebleken dat de plannen die bedoeld zijn om te bezuinigen helemaal geen geld opleveren. Daarom vindt de partij dat teve de plannen moet intrekken. In Londen is een van de hoofdverdachten van de moord op een militair... vorige week officieel in staat van beschuldiging gesteld. De man van 22 wordt verdacht van moord en het bezit van een vuurwapen. De verdachte werd dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen. en moet vandaag voorkomen bij de rechter. De andere hoofdverdachte ligt nog in het ziekenhuis. De militair Lee Rigby werd op straat aangevallen met grote messen. Daarna bleven de daders op de plek van de moord. Toen de politie arriveerde, werden ze neergeschoten.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 Het weer is bewolkt, er trekken regengebieden over het land. Ongeveer 10 graden is het. Vanochtend buien en vrij grijs. De loop van de dag breekt dan de zon af en toe door. Het wordt 15 graden in het westen en 19 graden in het oosten en noordoosten. Verkeersinformatie, we gaan naar Dennis Mooi. Dennis. Uh, het is niet drukker dan uh, normaal op de tijdstip Lara. Er staan nu uh, vijf files. De meeste files staan op de wegen richting Amsterdam en Rotterdam. Er zijn echt geen opvallende zaken bij. Dit is de langste file op uh, de A8 richting Amsterdam. staat tussen Westzaan en het knooppunt Koemplein vijf kilometer. Als ondernemer hebt u het waarschijnlijk te druk om lang na te denken... over de risico's die u als zelfstandige loopt.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 Den Haag, de residentie. Eh, van Middelburg tot Groningen. Zutphen tot Den Haag. Parkline is echt overal. De lijst roeit op gestaag. Zo makkelijk kan het zijn. Parkline. Zeg Bart, weet je dat Simak HP Cloud Partner van het jaar is? Kijk op uwcloudcoach.nl Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo speelt het Radio Philharmonisch Orkest maar liefst vier avonden met solisten van wereldfaam. Zoals Lisa Verstman en Ronald Broutico. Kijk snel op robecosummernights.nl Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over zeven. Kameraden, hand in ja, hand in hand. Maar waarvoor eigenlijk? Voor de oude of voor de nieuwe Kuip? Hand in hand, dat gaan de kameraden in ieder geval in vakbondsland. Want de Unie, vakbond voor middelbaar en hoger personeel, wil hand in hand met de vakcentrale CNV. Voorzitters van beide organisaties voeren daarover vandaag een gesprek. De Unie heeft 60.000 leden en scheidde zich vorig jaar af van de vakcentrale MHP. En sindsdien zoekt Renier Kastelein, de voorzitter van de Unie Nieuw Onderdak. Meneer Kastelein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom dan niet met FNV gesproken? Want dat is toch de grootste club? Nou, om um, uh, um maar met de deur in huis te vallen. De, de, de kop van het artikel dekt niet helemaal de lading, uh, zeg maar. Want ik heb juist ook met het FNV uh, gesproken. Um, uh, die, die zijn vorige maand uh, bij ons op bezoek geweest. En wat je ziet is dat het CNV vandaag bij ons op bezoek komt... Ah. en uh, in, in uh, de bestuursraad van de Unie een uitleg komt geven over... Uh, uh, uh, waar het CNV mee bezig is en, en wat de plannen zijn van het CNV... om de vakbeweging weer uh, met nieuw in op de kaart te zetten. Dus de keuze uh, is nog niet gemaakt? De keuze is nog uh, uh, zeker niet gemaakt en um, uh, daarom komt met nadruk uh, de, de kop in de trouw Unie sluit zich aan bij het CNV. Uh, uh, dat is nog niet aan de orde en ik weet ook niet zeker of dat aan de orde komt. Oké, okay. waar voelt u zich het meest uh, bij op uw gemak, meneer Kastelein? Want nou. we zien toch eventjes, uh, maak even mijn vraag af, dat FNV een wat meer een actiebond is, CNV over het algemeen wat meer gericht op uh, het sluiten van compromissen en overleg. Wat is voor uh, de Unie uh, het meest ideaal? Nou, de, de Unie is altijd een, een vakorganisatie geweest die wil werken aan oplossingen voor, uh, voor haar leden. En uh, die oplossingen die worden uh, wat mij betreft uh, vaker gevonden aan de tafel dan, uh, dan met fluitjes op het Malieveld. Uh, dus in die zin uh, uh, wil ik liever overleggen en, en uh, een wat gematigde toon aanslaan. Maar uh, neem niet weg dat op het moment dat, uh, dat ook voor de Unie de maat vol is, uh, wij ook bereid zijn om uh, een campagne te voeren voor onze standpunten. Oké, okay, hmm, dat neigt dan toch een beetje naar uh, CNV. Hè? Dan is uw uh, keus zou zijn om, kan ik mij voorstellen, samen te gaan met CNV... Omdat u dan wat groter wordt dan FNV en daar een blok kan vormen en weer aan tafel gaat. Aan de andere kant zou je zich ook zo kunnen aansluiten bij een club die al groot is. Ja, wat, um, wat je eigenlijk ziet is dat, dat uh, wij in 2013 een jaar van bezinning hebben... na ons vertrek uit de MAP...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 Willen ze u allebei wel hebben. En tegelijk maar de, de vraag erachteraan gesteld. Waarom gaat u niet alleen verder? Nou, uh, wat je gewoon ziet is dat uh, nu wij niet zijn aangesloten bij een vakcentrale... dat wij natuurlijk in, in het Haagse circuit uh, uh, minder meepraten. En ik denk dat ik de belangen van mijn leden toch goed kan dienen... Uh, uh, als, uh, als we als Unie ook meepraten in, uh, uh, in Haagse overleg. Mag ik een stap zetten met u, uh, meneer Kastelein? Um, stel dat het CNV vandaag met een aardig voorstel komt, um, met een mooie presentatie. Uh, heb ik nog het gevoel dat hij meer neigt naar het CMV? Is dat dan wat u uw leden gaat adviseren? Nee. Ik ga mijn leden op dit moment nog helemaal niet adviseren. Ook uh, na vandaag is dat nog veel te vroeg. We zijn nog een aantal scenario's aan het, uh, aan het uitwerken. Maar het is natuurlijk wel zo dat er van onderop al uh, een paar jaar... dat heeft niets te maken met ons vertrek uit de MAP... al een paar jaar wordt samengewerkt op CEO niveau met, uh, met uh, vakbonden van de CNV-centrale. Mm -hmm. Zowel met uh, CNV-vakmensen als met CNV-dienstenbond... Uh, uh, trekken wij vaak samen op aan CEO tafels Dus uh, er is wel een, een natuurlijk proces van onderop aan het ontstaan. Uh, waarin wij samenwerking vinden. En dat kunt u ook niet negeren natuurlijk. Nee, en uh, sterker nog, uh, ik ben enthousiast over die samenwerking. Want uiteindelijk moet wel vakbeweging, uh, of je nou FNV, CNV of Unie heet... Uh, uh, allemaal de belangen dienen van werk in Nederland. Ja. Renier Kastelein, voorzitter van de Unie. Dank voor de toelichting. Dank u wel, fijne dag. Hetzelfde. Tien over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ivar Asjes wordt de nieuwe premier van Curaçao. Maakte hij gisteravond bekend op een persconferentie van zijn partij Pueblo Soberano. Ivar Asjes was de kroonprins van de vermoorde politicus Helmin Wils... maar bepaald omstreden is hij niet. Onomstreden is hij niet. De correspondent Dick Draaier op Curaçao. Want Dick, kun je wat meer vertellen over deze Asjes? Ja, Ivar Asjes, 44 jaar oud, geboren in Nederland. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit Economie. Maar is een echte Curaçaoenaar. En hier is hij vooral bekend als politicus met een linksagenda. Was lid van verschillende politieke partijen. Waaronder een partij die zich richt op Venezuela. En tijdens het kabinet van Gerrit Schotten... onlangs dus nog, was Ivar Asjes voorzitter van het parlement. Hmm. En denk jij dat hij de strijd tegen corruptie... de strijd van Helmin Wiels, zou kunnen doorzetten? Ja, Helmen Wils heeft vooral na zijn dood het predicaat anticorruptie meegekregen. Vergeet niet dat hij steun gaf aan het kabinet Schotten, dat uh, als corrupt hier te boek staat. Maar goed, zijn partij vindt in ieder geval dat hij een strijder was. En Ivar Asjes zal die strijd dan ook zeker voortzetten. Zo zei hij in ieder geval gisteravond tegen mij in een gesprek dat ik met hem had. Wij blijven ons werk doen. Wij willen een schone overheid, een Curaçao, vrij van corruptie. En bij die keuze heb ik hem in ieder geval volledig ondersteund... Allang heeft hij aangegeven, luister, we vechten tegen corruptie, we vechten tegen de mafia. En dat betekent, één van ons kan vallen. En als ik val, wil ik dat Ivar Asjes doorgaat. Heel uh, onomstreden is Asjes niet. Hè. Hij kwam in het verleden diverse malen negatief in het nieuws. Uh, zo zou hij met de creditkaart van zijn toenmalige werkgever maatpakken hebben gekocht in Miami. Hij kreeg daarom dan ook de bijnaam Asjes Jasjes. En als gedeputeerde in de Eilandsraad gebruikte hij geld van de Curaçaose toeristenorganisatie om zijn eigen advocaat te betalen. Mm -hmm. Dus ja, er kleeft nog wel wat aan hem. Ja, wat zegt hij daarop? Uh, ja, die vraag heb ik hem gesteld en uh, dit was zijn reactie. Ik heb begrepen van de formateur dat ik uh, de screening uh, zonder problemen heb uh, doorstaan. En verder wil ik zeggen aan het volk en aan de wereld... dat ik nooit als verdachte ben bestempeld. Ik ben nooit uh, gehoord door geen enkele politie, RST of dergelijk. En ik heb nooit een... een uh, hoe noem je dat? Ik heb geen strafblad. Ja, en die, en die verdediging van Asjes die is natuurlijk te begrijpen... maar gaat wellicht wat kort door de bocht... He, de zaken waar hij mee in verband uh, is gebracht en die ik ook net noemde... Ja, die kunnen gewoon schadelijk zijn voor het aanzien, aanzien van een functie van een premier... of daar nou een rechter uh, iets van zegt of niet. Ja, en dat zijn toch smetten op een blazoen. Hoe is het mogelijk dat hij gekozen is eigenlijk? Ja, Wiels heeft uh, hem aangewezen als minister-president. Hij komt van een rijke familie, dus de partij heeft ook financieel iets aan uh, Asjes. En voor wat betreft zijn screening, ja, het verbaast mensen hier dat hij er doorgekomen is. Zijn start als premier dreigt overigens voor de partij van Asjes wel op een ramp uit te lopen. Asjes die wil namelijk af van een aantal partijbestuurders. En heeft al gezegd dat als die niet opstappen, de complete fractie van Pueblo Soberano uit de partij stapt en onafhankelijk doorgaat. Een scheuring van de partij dreigt dus en ja wils nou, daar nou mee eens is, ja Die zou zich nog wel eens omdraaien in zijn graf de komende weken of maanden. Ja, dat is bepaald geen rustige herstart, zullen we maar zeggen. Dick Draaier vanaf Curaçao. Dank je wel, Dik. SP deed onderzoek onder gevangenispersoneel... en dat is bepaald negatief over de plannen van staatssecretaris Steven. SP-Kamerlid Nina Koijman heeft zo'n verklaring bij de uitkomst. Ja, eerst hand in hand, hè. zoals beloofd. De gemeenteraad van Rotterdam reageert terughoudend op de steun... van het college voor een nieuw stadion... Burgemeester en wethouders juichen de komst van zo'n nieuwe Kuip toe. De gemeente moet voor 165 miljoen garant staan. Veel supporters zijn gecharmeerd van renovatie van de oude Kuip. Verslaggever Hendrik Willem Hof sprak enkele Rotterdamse politici. Meneer Schneider van Leefbaar Rotterdam. Het college spreekt nu al het voornemen uit uh, voor een nieuw stadion. Uh, er lopen nog onderzoeken. Wat vindt u ervan? Nou, dat is te vroeg. Zoals u al zegt, er lopen nog onderzoeken. We wachten op second opinions. In ieder geval ook op de second opinion van het plan van Red de Kuip. Dat is er bij mijn weten nog helemaal niet. Bent u er ook verbaasd over, over de timing? Nou, een beetje wel. Ik verwacht eigenlijk van het college... dat ze pas een besluit nemen als ze echt alle informatie op tafel hebben. Dus inclusief het plan van Red de Kuip met de second opinion. Dat hebben ze niet gedaan. Dat vind ik een, vind ik een slechte zaak. Zegt het iets over ja, hoe het college toch tegen deze zaak aankijkt? Ja, ik denk dat het college eigenlijk van meet af aan uh, een voorkeur had voor uh, voor de nieuwe kuip en uh, minder geïnteresseerd was in een alternatief. En dat is jammer, want ik denk dat het alternatief wel degelijk uh, aandacht verdient en ook serieus moet worden genomen in zo'n belangrijk dossier. Is het tunnelvisie? Ja, dat zou je het kunnen noemen, ja. Want dat verwacht u van uh, het debat. Dat zal best wel pittig worden, denk ik, ook gezien de publieke opinie. Ja, dat wordt zeker een pittig debat. Uh, dit ontstijgt het Rotterdamse. Uh, heel Nederland uh, kijkt uh, naar de Kuip en wat zich daar uh, gaat ontwikkelen. Dus dat zal een stevig debat worden, ja. Hils Verveen, raadzit voor D66 Rotterdam. U zit ook uh, in het college, dus u bent ook voor. Ja, ja, kijk, wij zitten in de gemeenteraad, dus ik praat hier even namens de, de fractie van D66. Het is natuurlijk wel interessant wat het college heeft gedaan, want ze hebben zich inderdaad uit, blijkbaar uitgesproken voor een nieuw stadion. Maar we maken als D66-fractie uh, ja, zelfstandig uh, en onafhankelijk de stand op en, uh, en dan komen we tot een besluit. Maar dat betekent dat u nu nog geen besluit wilt nemen? Nee, we hebben in de gemeenteraad raadsbreed afgesproken dat we onafhankelijke onderzoeken willen naar alle varianten. Nou, die wachten we eerst nu rustig af. Daar zit het nieuwe stadion in, maar bijvoorbeeld ook de Red de Kuip variant en een aantal andere renovatievarianten. En pas als we die onderzoeken goed op tafel hebben en de discussie met elkaar hebben gevoerd, ja, pas dan komen wij als fractie tot een oordeel. Wat vindt u er dan van dat het college nu op dit moment zegt, uh, wij scharen ons achter dat nieuwe stadion? Nou ja, dat is een, een, een eigen verantwoordelijkheid van het college. Maar zo heeft de, de gemeenteraad ook zijn eigen verantwoordelijkheid. We gaan naar een paar dingen kijken. In de eerste plaats de, gewoon natuurlijk de hoogte van de garantstelling. Het is nogal een bedrag, 165 miljoen. We gaan ook heel goed kijken wat is nou het feitelijke risico dat we dat geld ook echt op een gegeven moment op tafel moeten leggen. Maar er zit ook uh, het uh, aspect van de grond. Er moet voor 30 miljoen grond aangekocht worden. Ook daar zit een stuk risico in. Maar misschien nog wel belangrijker voor ons. Als je kiest voor een nieuw stadion, kies je er ook voor, uh, voor verplaatsing. En moet een behoorlijke investering in de hele infrastructuur, wegen en parkeerterreinen enzovoort moet er uh, aangebracht worden. En dat gaat ook nog een keer om de bij van een bedrag van 40, 50 miljoen. En dat zou betekenen dat je weinig geld meer over hebt voor andere investeringen, bijvoorbeeld in de binnenstad. Is het een schoffering van het college om niet te wachten op die second opinions, op die onderzoeken? Nou, zo ervaar ik dat niet. Want het kan heel goed zijn dat het college als opdrachtgever van die onderzoeken... weliswaar op verzoek van de raad al voorinformatie informatie had. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar goed, ze nemen natuurlijk wel het risico dat de gemeenteraad er straks misschien anders over denkt. Het is nog echt rustig op de weg. Dennis, mooi toch? Ja, het valt reuze mee inderdaad, Marcel. Er, staan, er staat een handje voor files op de A7 richting Amsterdam... voor het knooppunt Zaandam, 2 kilometer. En aansluitend op de A8 richting de hoofdstad voor het Koemplein 5... Op de N235 richting Amsterdam, sluiproute dus, staat tussen Purmerend en Ilpendam 3 kilometer. En datzelfde geldt voor de N247 richting Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland. De enige andere file die niet in Noord-Holland staat, staat bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Voor de botlektunnel 2 kilometer. Tien minuten voor, half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gevangenispersoneel is zeer negatief over de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teve. Dat blijkt althans uit een enquête van de SP, onder een kwart van het personeel. Medewerkers geven de plannen van Teven gemiddeld het cijfer 2,5. Nina Kooijman, Kamerlid voor de SP, dat is net geen voldoende, zullen we maar zeggen. Nou, dat is inderdaad uh, geen uh, voldoende. En dat uh, blijkt ook wel uit de enquête. Eigenlijk alle voorstellen uit de, de plannen van Teven die uh, krijgen nou, ja, wat personeel uh, betreft uh, een onvoldoende... zeggen eigenlijk bij alle plannen van nou, dat moet je dus niet doen. Nou vraagt u aan het personeel uh, waarvan de baan op de tocht komt te staan... wat ze van de plannen vinden. Uh, is dat wel heel, heel erg objectief onderzoek dan? Nou, ze maken zich natuurlijk zorgen om hun baan. Maar wat ik mooi vind van dit personeel... die zeggen van ja, we weten bij uitstek wat voor mensen wij binnen hebben. En wij maken ons gewoon ook zorgen om de veiligheid. Dus je kijkt bijvoorbeeld naar de plannen... rondom uh, de enkelbandjes van uh, de staatssecretaris. Daarvan nou, zegt uh, de ruime meerderheid, uh, ruim 90 procent... Van, ja, dat moet je dus niet doen. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, wat voor effect dat heeft op de slachtoffers... en op de veiligheid in uh, uh, Nederland. Deze mensen gaan gewoon uh, nou ja, met een biertje op de bank thuis... Door uh, met hetgeen uh, waarvoor ze zijn veroordeeld. Ja, en dat moeten we met elkaar niet willen. Hmm. Ja, maar u vraagt in de enquête, want we hebben hier de enquête voor mm -hmm. ons. Uh, wat is uw mening over het thuiszetten van 2000 gedetineerden met een enkel band? Um enigszins suggestief vind ik. U had ook kunnen vragen, wat is uw mening over thuisdetentie? En ze hebben de mogelijkheid gekregen om uh, aan te geven uh, vindt dit een zeer goed plan, of een uh, en dan goed, en dan tot en met nee Dat gerecht. begrijp ik, maar de, de vraag stuurt een beetje door het woord thuiszetten te gebruiken. U kan hem ook wat opener kunnen stellen. Dat bedoel ik meer. Oh, zo. Nou ja, ik vind ik vind hem eigenlijk uh, precies hetgeen wat de staatssecretaris uh, voorstelt. Uh, hij zegt het zelf ook in het masterplan. Hè. We gaan inderdaad uh, uh, dit zo doen. We gaan criminelen thuis zetten met een enkelband. Dat is, het, dat is het plan. Dus in die zin vind ik het vrij zuiver neergezet. En, van, en zij weten per, de, per definitie best goed wat voor criminelen dit zijn. Het, gaan, het gaat straks om zeer zware criminelen die wel met een enkelbandje thuis zitten. Mm -hmm. Waarvan zij zeggen ja, dat soort criminelen moet je dus niet zomaar uh, thuis zetten. Daar moet je ook zware begeleiding op zetten. En dat krijgen ze nu niet. Mm. Maar vraagt u wel, overvraagt u personeel niet? Hebben ze daar verstand van? Hebben ze verstand van het huisdetentie of van kapitaalvernietiging of van nieuwbouw van gevangenissen. Ja absoluut. Ja als je kijkt naar bijvoorbeeld, um, ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd naar wat vindt u van het plan om uh, twee criminelen op één cel te zetten. Ja zij weten, zij hebben bijvoorbeeld al uh, cellen kan ik me met voorstellen, twee op daar, hebben zij, daar hebben ze ervaring mee. Ja. ja. Nou ja, en zij zeggen ook van het zijn, wij weten ook wat voor mensen we binnenkrijgen. Het zijn niet zomaar. Uh, uh, mensen die uh, zonder begeleiding uh, thuis kan uh, zetten. Het zijn ook bijvoorbeeld mensen met zware psychische uh, problemen. Dat zijn tikkende tijdbommen als je ze niet behandelt. Dus als we ze langer achter een gesloten deur zetten... Uh, daarna niet begeleiden, in uh, eigen verantwoordelijkheden uh, nemen... en dan ook gewoon uh, thuis zetten zonder begeleiding... dat, dat, dat gaat sowieso mis. Mm -hmm. Zij kennen die mensen natuurlijk door en door... omdat ze dagelijks met deze mensen nou ja, in contact staan. Ja, en, en dat het verzet zo hevig is. Hè? Welke conclusie? Verbindt u daaraan? Nou ja, het verzet is natuurlijk uh, vanuit personeel, maar de rechters hebben zich ook al eerder uitgesproken reclassering. Uh, de Raad voor de Strafrechttoepassing, allemaal uh, mensen die uh, we zeggen van... Nou ja, de, deze plannen zoals die nu op papier staan, dat uh, kan uh, niet. Uh, daar zou je opnieuw uh, naar moeten kijken. En ik uh, begrijp ook wel dat het uh, veld zelf, dus de directeuren, uh, het personeel zelf... Uh, om tafel is om nu te kijken of dat je het ook anders kan doen... of dat je een slimme manier kan bezuinigen zonder dat je de veiligheid van Nederland op het spel zet. Ja, maar hoe moet je het anders doen? Dan heeft u ook een alternatief gevraagd voor die 340 miljoen euro. Ja, ze zijn bijvoorbeeld uh, bezig uh, om te kijken: van hoe kunnen we niet uh, kijken naar die self-supporting uh, gevangenissen? Dus dat ge gevangenispersoneel of uh, de gedetineerden zelf wat meer gaan doen. Met uh, een klein beetje ondersteuning van het uh, personeel zelf. Zodat je bijvoorbeeld zelf gaat schoonmaken, zelf verantwoordelijk bent voor het koken, zelf verantwoordelijk bent voor uh, de inrichting zelf. En dat lijkt me ook wel logisch. Gedetineerden moeten ja. zelf ook weer uh, uh, nou ja, verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leven, denk ik zo. Nina Koyman van de SP, hartelijk dank voor de toelichting. En straks de reactie van het gevangenispersoneel na acht uur. Straks naar de Pauluskerk. Maar eerst Douwe Bok. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het LOS Radio 1 Journaal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 You made the blindfolds on. You made me see. Cause girl, I dreamed and I dreamed and I woke up in your dream. Baby, your reciting got me caught up in your song. Oh. see the light. Het lijkt wel een beetje een gospel. Het past goed bij de nieuwe Pauluskerk. Die opent zondag in Rotterdam. En Mark Robin Visser is daar nu. Aan de Mauritskade. Mark Robin, we hebben al begrepen. Ze beperken de activiteiten daar niet tot de dienst op zondag. Uh, nee, zeker niet. En dat, dat natuurlijk geheel in traditie van, uh, van die oude Pauluskerk... Hè, die uh, toch uh, internationaal uh, bekend was door zijn uh, opvang en hulp aan, uh, aan drugsverslaafden in, in Rotterdam. Uh, de Nieuwe Kerk, prachtig. Ik loop nu met uh, dokter Huub de Weert even naar zijn nieuwe praktijkkamer. Want dokter, ja. uh, niet elke kerk heeft een, uh, een spreekkamer voor een dokter, maar hier wel. Nee, dat klopt. En eigenlijk ook in de Oude Pauluskerk was altijd een medische dienst. Ja. En die is meegegaan naar de Nieuwe. U bent een van de drie artsen die de medische dienst uh, draait hier in de kerk? Klopt. We zijn momenteel met z'n drieën en we hebben een doktersassistenten. En met die uh, ja, proberen we hier de zaak draaiende te houden. En voor wie werkt u hier? Wij werken voor de Pauluskerk. Ja. En wij zien hier ja, allerlei verschillende soorten mensen. Het, is, uh, het zijn mensen die... Uh, ja, eigenlijk Je kunt het zien als een soort laatste vangnet in de stad. Maar ook wel voor buiten de stad. U bent het laatste vangnet? Ja. En dat zijn dan mensen die niet verzekerd zijn? Het zijn mensen, sommige mensen zijn wel verzekerd... maar die zijn om wat voor reden ook het contact met uh, hun huisarts kwijtgeraakt. Het zijn mensen die uh, ja, onverzekerd zijn geraakt... maar gewoon wel in Nederland uh, mogen verblijven. Er zijn ook mensen bij die uh, uh, uh, ja, geen geldige verblijfstatus hebben... en die toch medische zorg nodig hebben. Illegalen, zoals wij die hier noemen, ja. ja. En, ja en zo ja. proberen wij ook die mensen op te vangen. Maar dit is iets anders dan, dan kerk... Wat heeft dit met de kerk te maken? Ja, ik denk toch dat je als kerk uh, wil je aanwezig zijn in de samenleving. En daar op die plekken waar, uh, ja, waar eigenlijk toch, denk ik, een soort van uh, gat is. En daar wil je dan toch nog als vangnet aanwezig zijn. En wij proberen dan ook die mensen, ja, zodra dat uh, nodig is, weer terug te brengen naar de reguliere ja. zorg. En het kwade met het goede overwinnen. Want dat is het motto van de Pauluskerk altijd geweest. En nog steeds. Ja, je probeert toch door aanwezig te zijn... Ja, een steentje bij te dragen. Dr. Hups Weert, het laatste vangnet. Eén van de laatste vangnetten in Rotterdam. Dank u wel. En de groeten uit de Pauluskerk. De groeten terug vanuit de studio hier in Hilversum. Zo dadelijk hoort u vanuit de studio een hoop gedoe. Om het examen Frans. Nou, dat heeft u vast meegekregen gisterochtend ook al. Het examen werd uitgesteld naar nou vanmiddag. Maar hoe ging het verder met de examens? Het laks hoort u zo dadelijk na half acht.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 Op kapgemini.nl. Kapgemini. People matter. Results count. Dit is Radio 1. E. Half acht, tijd voor het NOS-journaal. Dorot Meegens. De Unie, vakbond voor middelbaar en hoger personeel... sluit zich mogelijk aan bij vakcentrale CMV. De voorzitters van beide organisaties praten daar vanmiddag over met elkaar. De Unie en het CMV werken al meer dan anderhalf jaar samen... bij het afsluiten van cao's. De advocaat van de nabestaande van grensrechter Richard Nieuwenhuizen gaat een schadevergoeding eisen van de verdachte. Dat zei hij in het tv-programma Knevelen van den Brink. Het bedrag gaat volgens hem in de tonnen lopen. Het gaat onder meer over het salaris dat de familie misloopt door het overlijden van Nieuwenhuizen. Het grootste deel van het gevangenispersoneel is erg ongelukkig met de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teven, zegt de SP op basis van een enquête. Vooral het voornemen om 2000 gedetineerden met een enkel band thuis te zetten, is niet uit te leggen aan slachtoffers van misdrijven, zeggen veel van de ondervraagden. Twee overvallers hebben gisteravond korte tijd een man gegijzeld in zijn huis in Nieuw-Vennep. Daarvoor hadden ze een cafetaria overvallen.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 En tankstations langs de snelweg worden hard getroffen door de economische crisis. In een jaar tijd verloren ze 10% van hun klanten, blijkt uit onderzoek. Langs de snelweg kost dan benzine of diesel al snel 10 tot 15 cent meer dan bij een onbemand station of een buurtpomp. Privérijders weken al eerder uit, maar nu rijdt ook de zakelijke automobilist vaker om. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl.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 Relatieve rust op de Nederlandse snelwegen, Dennis Mooi. Ja, dat klopt inderdaad, Lara. Want het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan nu veertien files. En de meeste van die veertien files staan op de wegen naar Amsterdam. Vooral aan de noordkant van de stad. Er zijn geen opvallende files. Dit is de langste, de A8 richting Amsterdam. Tussen Westzaan en het knooppunt Koenplein. Zes kilometer. Dankjewel, Dennis Mooi. Hoort hem later in deze uitzending. En een reportage van verslaggever Lex Runderkamp. Hij gaat op zoek naar christelijke milities in Syrië. En hoe zijn de examens?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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gaan de examens door het uitlekken van het VWO-examen Frans... zijn de eindexamens een dagje later voorbij dan gedacht. Scholieren hebben er dan bijna drie zenuwslopende weken op zitten. Saji Savdari is coördinator van de klachtenlijn... van het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX. We hebben contact met haar. Goedemorgen. Goedemorgen. Al een, al een beetje bekomen van gisteren? Ja, ja, op zich wel. Het <laughs> was wel een uh, onrustige dag, hè? ook voor het laks. Ja, klopt. Uh, Medialand lag aan onze voeten en die wilde alles weten. Dus dat uh, was een beetje druk. Ja. Nou, we weten inmiddels allemaal dat uh, het met het VWO, Frans, fout is gegaan. Maar hoe is het algemene ja. beeld van de afgelopen periode? Um, op zich waren het uh, bijna drie uh, mooie weken. De examens zijn goed verlopen, waar, waar geen erge dingen gebeuren. en. Natuurlijk uh, heb je altijd van die opmerkelijke, leuke klachten ertussen zitten... Uh, die best storend waren voor een leerling, maar uh, wel opmerkelijk zijn. Maar verder zijn er geen er, erg rare dingen gebeurd. Ja. Uh, noem je ze iets opmerkelijks dan? Als uh, iets opmerkelijks was uh, van de afgelopen week dat de surveillant met de verrekijker... de examenzaal aan het beguren was uh, op speakers. Nou, <laughs> oh. ja. dat leuk. is een grote zaal zeker. Ja, ja, hij dacht ook waarschijnlijk, uh, het is een grote zaal, ik moet een uh, strijdwapen in de hand hebben. Ja, uh, mag dat? Uh, ja, het mag. Uh, waarom zou het niet mogen? Alleen, uh, een leerling had daar best wel veel last van. Hij zat op de laatste rij, dus hij werd de hele tijd aangestart. Ach, nou. <laughs> en verder nog leuke voorbeelden? Uh, ja, een school met een uh, defensieoefening naast de school. Dus je hoorde allemaal schietoefeningen, vliegtuigen en straalvliegtuigen. Heel vervelend. Maar ja, wat doe je er op zo'n moment aan? Ja. Nee, ja, wat doe je daaraan? Dat kan in, je kan moeilijk zeggen stoppen met die oefening, kan ik me oh, voorstellen. Ja, maar, maar wordt er dan op het eind rekening gehouden met uh, dat soort omstandigheden bij de beoordeling, denkt u? Um, bij de beoordeling uh, niet zozeer, want het is uh, landelijk, die beoordeling, maar het is wel dat... Uh... Het klinkt een beetje mosterd naar de maaltijd wat wij dan doen. Maar we zorgen er echt voor dat het niet meer gebeurt. En dat een, nou ja, een school kon hier ook weer niets aan doen. Uh, de leerlingen hebben hier best wel wat last van gehad. Maar niet zo erg dat ze helemaal nadeel hadden ondervonden. Nou, er werd ook vast geheid in het land. En er zaten verliefde duiven op de vensterbanken ongetwijfeld. Uh, hoeveel klachten zijn er in totaal binnengekomen? Uh, op dit moment meer dan 140.000. En dat is meer of minder dan vorig jaar? Meer, meer, ja. Dat wel dus. Dus er wordt wel meer geklaagd. Ja. Uh, ja, maar in deze zin kan je dat ook weer niet zeggen. Want uh, de jaren daarvoor hadden we ook iets meer klachten dan nu alweer. Mm, it, zou dat, um, dat het wat stijgt te maken kunnen hebben met de slagingseisen die zijn aangescherpt? Leerlingen mogen bijvoorbeeld maximaal een vijf uh, halen voor wiskunde of Engels, Nederlands, de belangrijke vakken op school. Is dat van invloed, ja. denkt u? Um, ik denk een beetje, uh, vooral omdat we begonnen met een groot vak als Nederland uh, voor het VWL, uh, wat alweer een heel lastig examenvak was. Uh, leerlingen worden toch dan wel heel onzeker over hun slaatjespercentage en dan uh, um, dienen ze toch wel weer een klacht in om hun eigen hafje te zetten, wat heel begrijpelijk is, ja. Er sprong er nog één examen uit uh, wat het aantal klachten betreft, of was dat dan toch Frans van Gisteren? Uh, Nederlands VWL, vandaag? die had echt uh, bijna 20.000 klachten. Oh, dat was gelijk in het begin, hè? Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, met dat is een stuikelblok. Ja, met een lastige tekst. Klopt. Goed, nou, dan hopen dat het vandaag verder goed verloopt. Uh, enig idee trouwens hoe dat loopt? Die examens zijn er nu allemaal of, of weten jullie daar niet van? Uh, ja, elke school heeft ze nu en om half twee uh, vinden ze plaats. Satya Zafdari van Het Laks, hartelijk dank. Dankjewel. doei. Dag. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Nou, het kan raar lopen in de sport, hè? We hadden... Uh, afgelopen week nog stilgestaan bij... Um de Fanny Blankers-Koen-Games zouden verdwijnen... omdat FC Twente het stadion in Hengelo gaat opbouwen tot, uh, opbouwen tot voetbalstadion. Nou blijkt dat toch weer niet door te gaan. Wat, wat, wat is er gebeurd? Ja, en, er is nog steeds geen zekerheid over het voortbestaan... van de Fanny Blankers-Koen-Games, maar daar komen we zo op terug. Nee, FC Twente, uh, Joop Munsterman, de voorzitter... toch altijd wel een beetje een uh, ja, opmerkelijk figuur in de media... met, uh, met harde uitspraken, die, uh, die heeft gisteren een persconferentie gegeven. En die heeft gezegd, ho eventjes, na alle commotie rond uh, die FBK-Games... Uh, wij willen helemaal niet dat die wedstrijd, die atletiekwedstrijd, wedstrijd, het hengelo verdwijnt. Wij krijgen nu ineens uh, de rol van uh, schuldige voor dit verhaal uh, toegespeeld. En daar zitten wij niet op te wachten. Wij trekken ons terug uit uh, de nieuwbouwplannen van het stadion. Want wij zijn alleen maar gevraagd door de gemeente om mee te denken. Dat hebben we gedaan. En nu krijgen we nou ja, haatmails, uh, protestbrieven van uh, de Atletiek-Unie. Uh, Ellen van Lange, die natuurlijk in de media behoorlijk boos is... Uh, over het mogelijk verdwijnen van, uh, van die FBK-games. Dus uh, ja, ze zijn behoorlijk geschrokken in Twente van de commotie rond het hele verhaal. Nou, maar mag de jou. Uh, dan is er toch nog wel kans dat het gehandhaafd blijft? Ja, De kans is er natuurlijk wel, alleen het probleem is, um, het financiële verhaal, de financiële problemen, die blijven gewoon staan. De gemeente Twente die komt uh, meer dan twee ton, bijna drie ton zelfs, 280.000 euro uh, tekort op de, begrotingen. de begroting, de sportbegroting, moet dat gaan bezuinigen. Zeggen nu dus ook heel simpel van, ja jongens, als we dat niet uit dat stadion kunnen halen, dan uh, zullen we dat eventueel uh, over andere sportclubs moeten gaan uitsmeren. En die FBK-games, ja, de laatste jaren loopt het wel weer redelijk... maar uh, een aantal jaren geleden zat dat de organisatie van dat evenement... natuurlijk ook in de problemen. Dus uh, ja, dat daar iets met het stadion zou uh, kunnen gebeuren, zou moeten gebeuren... dat zou alleen maar goed zijn geweest. En ja, dat dreigt nu niet te gebeuren, want wat zegt Twente, wat zegt Münsterman? dan bouwen we toch gewoon naast dat Fanny Blankers-Koen-stadion... een klein stadionnetje voor 5.000 man. En kunnen wij die wedstrijden van de vrouwen in die uh, eredivisie... of de Benelink moet je tegenwoordig zeggen en het belofte team in de Jupiler League, kunnen wij gewoon daar spelen en dan zijn we klaar. Dan heb je dus dadelijk ineens twee stadions naast elkaar. Een oud-atletiek stadion en een splinternieuw voetbalstadion. En ik weet niet of dat nou de ideale oplossing is. Nou, zeg, bij het IOC weten ze ook niet echt wat ze willen, hè? Uh, en worstelen worden misschien toch weer olympisch, waren net geschrapt. Hoe uh, kan dat nou? Uh, ja, dat is een heel raar verhaal. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, uh, sportklimmen komt niet op de Olympische Spelen van 2020... Ik ik kan me daar iets bij voorstellen. Skateboarden komt er niet bij. Uh, karate, skileren, dat is wel een tegenvaller. hoor. Voor sommigen, uh, met name voor een paar Nederlanders. Denk aan Michel Mulder, hè, wereldkampioen op het ijs. Wereldkampioen uh, op, de, op de piste. Ja, die had natuurlijk gehoopt, gedroomd... dat hij ooit eens een keer kon meemaken. Dat hij in vier jaar tijd zowel de zomerspelen... als de winterspelen kon afwerken. Mm -hmm. uh, nou, Die zijn allemaal afgevallen. Uh, maar ja, ze mogen uh, straks... en dat gebeurt in september in Buenos Aires in Argentinië... mogen ze gaan stemmen over één sport die dan uiteindelijk weer op de kalender uh, gaat komen. En inderdaad, daar zit dan uh, honkbal en softbal natuurlijk bij. Mannen en vrouwen, want de Olympische Spelen natuurlijk. Emancipatie is daar uh, eindelijk eens een keer helemaal doorgetrokken. Uh, die zou dan ineens weer terugkomen nadat ze er in Londen niet bij waren. Uh, dat is trouwens leuk voor Nederland natuurlijk, want ja. Ja, we zijn daar goed in. Uh, ja, worstelen. Dat is wel een beetje raar. Want het is net van de uh, Olympische kalender geschrapt. Omdat die sport te, ja, te, te oude wet zou zijn. Uh, niet meer zou passen in de hedendaagse sportbeleving. En ineens staat hij er weer op. En uh, squash zou erbij kunnen komen. Nou goed, dat is natuurlijk een sport waarvan je je wel iets kunt voorstellen. dat dat in de loop der jaren een de ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat hij op de Olympische Spelen thuis wordt. Maar drie sporten dus. En uiteindelijk mag er eentje op de Olympische kalender van 2020 erbij komen te staan. En ik denk dat er heel veel honkballers in Nederland. en natuurlijk ook in andere landen, dat die echt stiekem hopen van het gaat weer gebeuren, we komen er weer terug en ja, dan doen we echt mee. Ja, dan gaan we gewoon goud halen. Geolippus, <lacht> dank je wel voor we het ja Reken ons maar weer rijk. Dennis mooi bij de AWB. Er staan nu 22 files, Marcel. Zo'n 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Wat dat betreft gaat het volgens het boekje. Er zijn weinig bijzonderheden. De meeste files staan rond Amsterdam op de wegen richting de hoofdstad. Zo staat er op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam voor het Koenplein 6 kilometer... En zelfs 8 kilometer op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Badhoeven Dorp. de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Staat eerst bij Delft 4 kilometer file. En een klein stukje verderop. Tussen Berko en Rode Reis... en het knooppunt Kleinpolderplein 2. De rechterreishoek is daar dicht. Want er staan een kapotte vrachtwagen. Dit is tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Wapens leveren aan Syrië is niet de oplossing. Dat zegt VN-secretaris Ban Ki-moon. Nu er steeds meer geluiden opgaan, met name vanuit Frankrijk en Groot-Brittannië, om de rebellen op die manier te helpen. Aan de andere kant gaat Rusland juist de regering meer wapens leveren. Volgens Ban zijn er al genoeg wapens in Syrië. There is no shortage of arms in the both sides. Just providing arms to either side will not help. Uh this process. Uh, there is no such uh, military solution in this case. Niet een militaire, maar een politieke oplossing moet er komen, zegt Pan Kimoon. Maar daar hebben de rebellen in Syrië geen boodschap aan, want zij zeggen zitten te springen om wapens. Verslaggever Lex Runderkamp ging in Aleppo op zoek naar christelijke milities, milities die zich hebben aangesloten bij het vrije Syrische leger tegen president Assad. Dus met zijn producer Ali El Kalef reed hij naar het hartje van Aleppo, daar waar ooit de meeste christenen van Syrië woonden. On your left. There is some shelling in Aleppo. You can see the smoke coming out of the city. Er is geschoten op Aleppo, waar we nu op aanrijden. Mm -hmm. uh, from that tower there, look. I can see it's one, two, and four. Four spots. Nou, we zijn nu in Aleppo. Welke wijk rijden we binnen, Alien? Abustan al Baasha. Bustan al Baasha. Overal zijn de rolluiken naar beneden. Heel af en toe tussen die rolluiken is er een open. Daar heeft iemand een koffietentje of verkoopt wat tomaten. Rijden ja, nu langs de moskee, die ligt ook helemaal in puin. Mr. Oh, Kuliamin, Mr. in Just ask hem to stay on the de side want er is een sniper op de rechterkant. We kennen deze straat. Het is een straat waar inderdaad af en toe, heel af en toe, scherpschutters aan de Assad-kant gaan zitten om op burgers te schieten. Oké, okay, we zijn aangekomen bij de boys. Alex. Kom op, man. Goedemorgen Alex. Quays. De commandant van deze rebellen eenheid zegt dat hij contacten heeft met christelijke strijders die zich hebben aangesloten bij het Vrij Syrische Leger. Ze zijn niet makkelijk te bereiken, waarschuwt hij, want hun wijken zoals Maidan en Jaidan liggen in de frontlinie van de stad. Assad's troepen beheersen Maidan. Het vrije Syrische leger heeft Jaidan ingenomen. We lopen nu in de christelijke wijk Jaidan, in de oude stad van Aleppo. Er zijn allerlei kerkgenootschappen. De reisgidsen omschrijven het als een weerwar van stegen... rond Grieks, orthodoxe, Armeense, katholieke en Maronitische kerken. Maar er is nu niemand meer te vinden. Alleen sluipschutters. We steken snel echtjes over van links naar rechts om onzichtbaar te blijven voor die sluipschutters. God. De christelijke strijders zijn nergens te vinden. Alle bewoners lijken verdwenen. Ik ontdek wel een christelijk verzorgingstehuis. Daar is Daar is de muzulman. Hier zijn nog zeven demente bejaarden achtergebleven. die niet begrijpen in welke situatie ze zijn beland. Ze slapen, eten het liefst snoepjes. en kuieren door hun eigen hofje, zegt een vrouw die ze behandelt. Maar deze Oh, en Hoe dan? Hoe De oudjes worden verzorgd door twee mensen. die zijn gebleven omdat ze zelf ook niet weten waar ze naartoe moeten. De vrouw is Armeens-Orthodox, de man is Syrisch-Orthodox. Ze zijn getrouwd, stellen zich aan me voor als Abu Jozef, de vader van Jozef... en Umm Jozef, de moeder van Jozef. Mijn man zegt steeds, denk aan jezelf en zoek een veiliger plek. Maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om de bejaarden in de steek te laten. Ze kunnen niets meer, ze moeten toch eten? De kogels van scherpschutters vliegen af en toe over het dak. Farah Jozef reageert sarcastisch op de sluipschutters met... Ja, die ...mogen God hen beschermen. De bejaarden leven van de liefdadigheid. Hun ijskast is leeg. De Commandant van het Vrije Syrische leger, een moslim... ...die deze buurt nu controleert... ...heeft de lokale supermarkt verplicht... ...om in de dagelijkse behoeften van het verzorgingstehuisje te voorzien. Soms is er wat brood, een kilo vlees... maar meestal eten de bejaarden zoektigheid. Het kan mij niet schelen wie het voortzeggen heeft, hier zegt Abu Jozef neutraal. De rebellen of de president. Ik wil vrede. Ik wil dat het weer wordt zoals het was... toen we allemaal broederlijk met elkaar woonden, alle religies. Hij vraagt zijn president te stoppen met het schieten op zijn eigen bevolking. U hoorde de wanhoop van de Syriërs in deze reportage van Lex Runderkamp. Die maakte die in Aleppo. Na acht uur praten we door over Syrië en over het opheffen van het wapenembargo door Europa met oud ambassadeur en Syrië-kenner Koos van Dam. 10 minuten voor 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Zonaal. Neem u mee naar Rotterdam, naar de ja, nieuwe Pauluskerk. Ja. Die wordt uh, zondag geopend. marco Robin Visser, hoort u al oh, hier. eventjes wat ben je ja, aan het ja. doen, marco ja. Nee, Iris. Ja, nee, ik was even de pagina kwijt. Want we zaten even de krant uh, door te nemen hier. Samen met uh, Dominique Couvet zitten wij in die nieuwe uh, Pauluskerk. En trouw, pagina 8. U had hem al uh, voorliggen net, hè? Ja, want ik, ik, we, we, we, we keken er samen naar met, met Hoen, uh, een van onze uh, kosters, uh, iemand zonder verblijfspapieren. Uh, dat is een uh, klein artikel over het rapport dat gisteren is verschenen uh, van de kant van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Uh, waar uh, veel uh, kritiek is, en niet de eerste keer, uh, op het uh, vreemdelingenbeleid uh, van uh, Nederland. Ja. Een vreemdelingenbeleid waar u als dominee ook veel mee te maken heeft. Ja, heel veel, omdat er uh, ontzettend veel uh, mensen zonder uh, verblijfspapieren... vreemdelingen naar de pauskerk uh, komen, daarop een beroep doen. Uh, en uh, als ik bijvoorbeeld noem uh, het jaar 2012... Uh, dan is het uh, beroep op de hulpverlening door de pauskerk, dus medische spreekuur, maatschappelijke spreekuur... hulp bij het uh, juridische traject met uh, ruim 20% gestegen. Was de Pauluskerk vroeger ooit internationaal bekend... om zijn waanbrekende, of in ieder geval toch experimentele hulp... ook aan drugsverslaafden, hè, de problematiek daaromheen... is het huidige thema voor u als dominee en deze nieuwe Pauluskerk... het vreemdelingenvraagstuk. Ja, dat is, uh, zeg maar, dat is verschoven. Uh, en het, het, het zwaartepunt ligt nu echt bij uh, vreemdelingen... mensen zonder verblijfspapier. Ja. U nou, gaat ze ook onderdak bieden hier in deze kerk? Uh, op de derde en de vierde verdieping uh, hebben we uh, de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting. En een van die verdiepingen is uh, bestemd voor uh, vreemdelingen. Overigens uh, is het, uh, we hebben in de stad een aantal plekken waar wij mensen huisvesten. Omdat onze filosofie is, hoe dan ook, mensen moeten niet op straat bed, bad, brood onder je bestaan. De kerk wordt uh, zondag uh, officieel geopend, hè, de Nieuwe Pauluskerk... in aanwezigheid van burgemeester Abu Taleb. Ja. De gemeente Rotterdam laat ook weten blij en trots te zijn... met het werk van de Pauluskerk. Hoe is de verhouding tussen u en de gemeente? Nou, ik, ik, de, de, de verhoudingen zijn uh, goed uh, en uh, ontwikkelen zich ook uh, goed... Uh, dus uh, we hebben elk onze eigen verantwoordelijkheid... zal ik maar zeggen als kerk en als uh, uh, gemeente. Maar proberen uh, zoveel mogelijk uh, dingen uh, samen te doen. Dat wil niet zeggen dat we uh, de hele dag in één bed liggen. Er zijn besliste uh, verschillen van opvatting. Ja, maar u vangt vreemdelingen op zonder verblijfstatus... wat eigenlijk toch denk ik een taak van de gemeente zou moeten zijn, of juist niet? Daar ligt toch een heel gevoelig punt. Daar, daar ligt een, een gevoelig punt. De gemeente verwijst daarvoor steeds naar het Rijk, dus naar Den Haag. En formeel is dat ook juist. Den Haag, als het gaat om vluchtelingen die moeten terugkeren... vreemdelingen moeten terugkeren... dan ligt de verantwoordelijkheid voor het terugkeerbeleid bij Den Haag... en niet bij de gemeente. Maar ik zeg steeds, ja, maar ze zijn hier wel. En we moeten dus, ze zijn hier in Rotterdam. Het gaat om een aantal van tussen de 15 en de... 20.000 mensen, ja, daar moet je wat mee. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij Den Haag, ja. dat is duidelijk. Ja. Dominique uh, Couvet, dank u wel. We gaan uh, straks verder in de kijk. De organist is inmiddels uh, gearriveerd. Gaan we gaan nog even een potje muziek laten horen. Dat is ook ja. wel mooi, toch? Lijk, lijk, ja, dat wordt heel mooi. Oké. Okay. Ja. Tot straks. Ja. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Volkskrant meldt dat 1 op de 5 Nederlanders het consumptiegedrag heeft veranderd. na de vleesschandalen van de laatste tijd. Uit onderzoek van natuur en milieu blijkt dat 11,6% van de mensen biologisch of duurzaam vlees eet en dat 5,3% minder vlees eet. De helft van de ondervraagden zei geschrokken te zijn van alle affaires. Als voorbeeld werd de paardengate genoemd waarbij paardenvlees stiekem als rundvlees werd verkocht. Telegraaf schrijft dat de auteursrechtenorganisatie Buma de omzet van festivalsbureaus wegkaapt. Buma begint namelijk zelf zeven grote festivals. Organisator van het evenement vindt het schandalig dat Buma in deze crisis juist publiek bij hun wegkaapt. Buma organiseert de feesten in zeven steden vanwege het honderdjarig bestaan. Buma is onderdeel van Buma Stemra, dat de rechten van ruim 21.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers beschermt. Geen abortus voor Beatrice uit El Salvador, dat bericht de Miami Herald. 22-jarige Beatrice heeft een ernstige nieraandoening... waardoor de vrucht geen enkele kans heeft om te overleven... als het eenmaal ter wereld komt. En ook Beatrice zelf loopt gevaar. De wet in El Salvador is zo streng dat abortus onder alle omstandigheden een misdaad is. Mensenrechtenorganisaties uit binnen- en buitenland... hebben de afgelopen weken gevraagd om clementie voor Beatrice. Maar het Hoge Rechtshof heeft de regering in gelijk gesteld. Minister Asscher van Sociale Zaken wil meer vaart maken... met het bestrijden van de werkloosheid, staat in het AD. Door het Sociaal Akkoord komt er volgend jaar 300 miljoen euro... beschikbaar om mensen aan het werk te helpen. Ja, als dat Sociaal Akkoord in zijn geheel doorgaat tenminste. Omdat de werkloosheid nu snel oploopt... wil Asscher de 300 miljoen euro graag dit jaar al uitgeven, 2013. Als je zal met andere ministers praten om uh, geld eerder los te krijgen. Als je benadrukt wel dat het echt banen op moet leveren. Hij zegt dat hij niet doet aan symboolgeld uitgeven. Nou, maar meteen zijn er volgens het Centraal Bureau over de statistiek 650.000 werklozen. De Tweede Kamer houdt vanavond een debat over de werkloosheid. Assad blijft in ieder geval tot 2014 aan de macht in Syrië. Dat staat op de website van de Arabische nieuwszender Al Arabiya. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Al Moalem heeft dat gezegd. Hij blikt ook vooruit op de Syrische vredesconferentie in Genève. En elke mogelijke afspraak daar moet volgens de minister worden voorgelegd aan het volk, middels een referendum. Nou, de Syrische oppositie heeft uh, aangegeven alleen mee te willen doen aan de conferentie in Genève over de burgeroorlog als een vertrekdatum voor Assad wordt vastgesteld. In de Brabants Dagblad staat dan nog dat een muzieklerares uit Schijndel is ontmaskerd als winkeldief. Het ging om een winkeldiefstal bij het Kruidvat. Ze kwam afgelopen dinsdag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant... dat een Oeps. foto bij dat opsporingsbericht ook plaatste. Haar eigen leerlingen herkenden haar van de foto en reageerden massaal op Twitter. En daarop heeft de muzieklerares zich maar bij de politie gemeld. De lerares is op non-actief gesteld. Voor de komende lessen de muziek wordt nog naar een oplossing gezocht. Ja.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 Morgen in Brands met Boeken. Geestelijk vader en tekenaar Peter de Wit over de Sigmund-methode. Van anorexia tot het zapsyndroom, syndroom Alles komt voorbij in zijn diagnostische Bijbel voor Psychologen. Radio 1. Morgen tussen 7 en 8. Peter de Wit in Brands met Boeken. Het nieuws van alle kanten. Je carrière kent er geen barrière.